Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De waarde van huis daalt tot onder het niveau van 2007. Op 1 januari bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 211.000 euro. Een daling van ruim 5% in een jaar. De WOZ-waarde wordt door de gemeente en de fiscus gebruikt... voor het vaststellen van gemeentelijke en inkomstenbelastingen... en loopt ongeveer een jaar achter op de huizenprijzen. In Utrecht zijn de huizen het meest waard, in Groningen het minst.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 Als ebola in New York of Boston was uitgebroken... zou het nooit zover zijn gekomen, zegt hij. Internationale organisaties en rijke landen... hebben volgens hem de kennis, de instrumenten en de capaciteit... om de ebola-uitbraak in West-Afrika te stoppen. De ziekte heeft al meer dan 1500 levens geëist. Gisteravond hebben meer mensen gekeken naar RTL Late Night van Humberto Tan... dan naar het nieuwe programma van Jeroen Pauw op NPO1. Naar Humberto Tan keken 938.000 mensen. Pauw trok 737.000 kijkers. Dat is vergelijkbaar met de kijkcijfers voor Pauw en Witteman in het laatste seizoen. Het praatprogramma dat in mei na acht jaar stopte. Het weer, op veel plaatsen zonnig. Alleen in het noordoosten is er bewolking met kans op een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arner Broekhuis van de ANWB. In de Randstad nog files op de A2 Den bos naar Amsterdam bij Maarsen, 4 kilometer. A9 richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein 2. En A44 Den Haag Amsterdam voor Kaagdorp, 3 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 er was er ook één die met pak bij en die leek precies op een jeugd kik mij. Weet je nog wel oudje? Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet je nog wel oudje?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 Als het gras twee koontjes hoog is, helaïk, helaon. Als het gras twee koontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Van gaf ze een gil en keek eens om zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent. Hij pakte vlug haar hand. Die o zo pijnlijk was, ze gingen samen zitten, daar in het malse gras. Als het gras twee koontjes hoog is, hela lief, hela op. Als het gras twee koontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op.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 Het niet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 Laat me dan maar laat me dan dan maar doen, Let me my door,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 Met cowboy. En daarvoor Nico Haak en de paniekzaars met de Lama Dama doen. Dit jaar 1976. En ook hoor je nog de Ramblers met Weet je nog wel? CFM Zand voor de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 hoort u hier het programma Zandvoort uit Zandvoort. Dan reisje je terug in de tijd.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 Voor Sonja doe ik alles Mooi was Maria, Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja afwas en stoken, voor Sonja doe ik alles. Draag heel tevreden de emmer beneden, voor Sonja doe ik alles. Mooi was het Sofia en Mia, maar duizendmaal zo mooi. Is het bij Sonja, enkel bij Sonja. Ja, is dan begreep je toch. Spaar al mijn ding en ik kom straks weer in. En voor zorg. Ja, doe ik alles om haar. I'm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 10 minuten eerder in het ziekenhuis. Huis, thuis, thuis zijn. Kom, kom, kop bij wij Liever 5 minuten later thuis dan 10 minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sportcar reed Brigitte Pardo voorbij. Op een kerstbeteelde ze linksaf.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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Thuis, thuis, thuis bevrij Kop, kop, kop erbij Liever vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis In een voetje reed familie van de sloot Met z'n zessen meer dan duizend pond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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Thuis, thuis, thuis bevrijd Top, top, top erbij. Liever vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in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 iets is die... Ik voelde me even trouw, maar op een dag kwam ik terug van zee. Je was niet thuis. mijn mooiste dromen nu vervolgen, Blauwe ogen bleven mij niet trouw Zweep ik op zee, dan dacht ik steeds aan jou Je schreef zo vaak een jong Zo'n brief van jou gaat steeds weer niet.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 Zo tegen 9 uur procent kan ik ook bij het licht der maan. Zal je mij niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispelduur bent. Ja, ja, jij bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar malle puurtjes. Je neemt het met de liefde niet zo nauw. rande voet bij het licht der maan. Oor mijn hart onstuimig slaan. Ben er voor. Kom jij huh? Denk er aan. rande voet bij het licht der maan. Rondevoet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus, kom jij heus? Denk eraan, rondevoet bij het licht der maan.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 Voor de orgaan van de simulering. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid thuis? Een daar voor hoe bestaat het? Waterverf, weet u dat.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 Ach, niet de prija keralijna. En het is voor elkaar. is no Ik het gebaat. Liefste slaap komt Uit. Maar toen kreeg ik van schrik haast een kleur, want ze kwam regelrecht.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 Dit in je hand, toen die feestelijke druk, kwam op het zand, waar zijn jij toen dat scheep is gestand? En datzelfde werd gevraagd door iedereen, toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen, die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepele want de pan zat nu vast om zijn oren heen. Hé, hey, waar zat jij toen dat scheep is gestand?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 Had jij ook wel erg met iets in je hand, toen die vreselijke droom kwam op het zand? Waar zat jij toen de schip is gestand? Waar zat jij toen de schip is gestand? Waar zat jij toen de schip is gestand?